Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk wil het voortouw nemen bij het droppen van noodhulp in Gaza... en het evacueren van kinderen die medische hulp nodig hebben. Dat zegt premier Stamen na telefonisch overleg met de Franse president Macron... en de Duitse bondskanselier Merz. De drie noemen de situatie in Gaza verschrikkelijk... en een staakt het vuren dringend noodzakelijk. Bij het droppen van noodhulp gaat het Verenigd Koninkrijk samenwerken met Jordanië... dat vorig jaar ook betrokken was bij voedseldroppingen in Gaza. Critici noemen voedselleveranties vanuit de lucht een druppel op de gloeiende plaat. Het standpunt van de VVD over Israël blijft ongewijzigd, dat zegt VVD-leider Yeshil Gus tegen de NOS. De partij steunt Israël in zijn doel om mafs uit te schakelen. En ook is de VVD voor een tweestatenoplossing oplossing, waarbij Palestijnen en Israël een eigen staat hebben. Maar Yeshiel Gus stelt dat het erkennen van een Palestijnse staat nu niet bijdraagt aan de-escalatie in Gaza. President Macron zei donderdag dat Frankrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Onder andere groenlinks pvda leider Timmermans en D66-leider Jetten vinden dat Nederland dat ook moet doen. Nederlandse auteurs zijn boos op MEDA, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Zij beschuldigen het techbedrijf ervan zonder toestemming hun teksten te hebben gebruikt voor de ontwikkeling van een chatbot. De auteurs zeggen tegen Nieuwsuur dat het voelt alsof ze zijn bestolen en dat ze zich beraden op juridische stappen. Een Nederlandse man die was vermist in Noorwegen is teruggevonden, meldt zijn familie. Hij was als vermist opgegeven omdat hij donderdag niet terugkeerde na een wandeling. De zoekacties waren lastig doordat het erg mistig was. Zijn zoon zegt tegen de NOS dat de man moe is en wat schaafwonden heeft, maar dat hij het verder goed maakt. Dan het weer. Vanuit het westen opnieuw kans op regen. Vannacht stevige buien en hier daar onweer bij ongeveer 16 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden.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 Oh, Entertainment for you. Ik wil de Heer om nog met jou staan. Want als ik jou zie, word time Ja, dat was het dan. Ik wil de hele nacht met jou op stap. En dat was uh, Leonardo. Welkom in de tweede uur van Entertainment View. Tot de klokjes van zeven uur ben ik bij u en uh, zit je te eten. Eet smakelijk. En als je heeft vergeten, uh, dat het u wel mogen bekomen. Aan de tafel heb ik nog steeds René en Maiko En Maiko die, uh, die zingt. René, die... Uh, die, die zuift de boel op. Hij heeft er al drie op. Ja, Wil, ja, ja, ja. Wil jij dat andere kant laten staan? Nee hoor, als we hem mee meekijkt... Via de televisie, nu live, kunt u ons uh, uh, live zien. En dan ziet u wel wat zijn. Maar, uh, we aan doen. Maar we zitten gaan, gewoon eerlijk uh, aan het zien. Uh, zien als je... Zeker. Maar uh, nee, ja, René uh, is een goede vriend. En wat we al een beetje zeiden. Hè, de, ja. René is een fan natuurlijk al heel lang. Ja. Maar ja, René, waar is het eigenlijk begonnen? Dat je mij bent gaan volgen. <laughs> ja, dat was in ja. Apeldoorn. Dat weet je wel. Bij uh, café Mijn Ex. Mijn Ex. En de, en, mijn Ex. Oh, Ex. ex. <laughs> <laughs> Dat was wel uh, heel komisch. Want toen ah, ja, ja, ja. zei iets, maar mag hij Waar ga je wat drinken? Ja, bij mij niks. Nee. En uh, ja. En toen uh, ging hij al vroeg zingen op de avond. Dat was een uur acht, half negen. En er was niemand in het café. Dus ik kreeg een privévoorstelling. Prachtig. Ja. En uh, zo is het eigenlijk. Ja, zo is het wel gegaan. Er ja. was geen eten te doen. Nee. in het café alleen renees hadden. Ja. Ja. Dat was dat wel. Maar hij heeft echt, hij heeft echt genoten. En. Uh, ja, sindsdien is die uh, is, is, <laughs> ja, fan geworden. Do, door weilanden. Ja, ja, ja. Door door weer, nek, een, ja. Hij is door weer een winnen. Door mijn ex, hè. He. Ja. <laughs> jongens, die jongens, die jongens. Waar gaat het heen? Alles kan, hè? Live op de radio. Ja, ja, ja. Nee, maar René, uh, die volgt mij al jaren. En die is ook door weilanden gaan lopen. Oh, ja. In Brabant. <laughs> Met de koeien achterna. In, Bra <laughs> in, Bra <laughs> in Brabant. Weet je dat nog? Vanaf best, Ja, toen reden geen bus. En ik wou voor jou optreden. Het was meer dan 30 graden. En toen is door die weilanden helemaal gelopen. Gigantisch. Maar hij doet het maar wel eventjes. Ja, uh, hij doet het maar wel eventjes. Maar ja, dat, dat moet je hebben toch? Een is zonder fans is niet wat. Dus uh, ja, ik, ik vind het echt fantastisch. En, uh, en, en uiteindelijk zijn we ook gewoon goed bevriend geraakt. Zeg maar. uh. En uh, op die manier. En, uh, ja, nou zitten we hier. Maar ook, uh, René had mij dit getipt. Want uh, anders was ik hier nooit geweest. Maar uh, Eens moet de eerste keer zijn. Ja, ja nee, maar René die heeft het uh, ja, tijd is ook al inderdaad uh, gevraagd. Ja, ja zeker en, weten. Uh, ja, ik zeg het eerlijk. Uh, weet je, de agenda die uh, wordt uh, eigenlijk al maanden... Naar voren geschoven. En, uh, nou ja, je weet zelf, je zit in het artiestenvak, dus je weet zelf uh, hoeveel nummers dan uh, ongeveer een per week, per maand uitkomen. Ja, ja, ja, absoluut. Ja, en het het is aanbod zo... is uh, best groot. Ik bedoel, uh, het lijkt ook wel dat er steeds meer zangers bijkomen. komen. Ja. Dat is het ook wel. Inderdaad. Ja, nou, nou, nou ben ik ook wel van mening dat er wat, uh, wat afvallers zijn. Maar goed, uh, ja, er komen er meer bij als dat een afvallen is. Ja, en het is ook belangrijk dat je een bepaalde sound hebt nou ja Ik uh, probeer wel zoveel mogelijk. De, ...Micro Sound te creëren. En dat zijn dan wel de dansbare liedjes. Ja. Dus ik probeer wel uh, zoveel zo mogelijk... dat uh, ...als ik dan een liedje van Michael op de radio komt... ...dat mensen wel zeggen van... ...hé, uh, hey, dat, uh, ja. dat is hij. Ja. Nou, dat je in ieder geval herkend wordt aan een, ja, een liedje. Dus je uh, ja. Is het? Ja, zeker. En mijn liedjes zijn allemaal wel vrij zomers en dansbaar. Ja. Maar ook uh, altijd vrolijk. En die vrolijkheid... Uh, ja, dat, dat probeer ik gewoon uh, uit te stralen. Ook bij optredens. Maar ja, ik ben zelf altijd heel enthousiast en uh, ja, positief. Dus ik probeer al die positieve vibe over te brengen aan het publiek. En ja. uh, zowel in mijn liedjes als uh, live op een uh, optreden bij een podium, zeg maar. Ja, ja. Maar qua optredens doen we veel. Hoor. We doen uh, ongeveer 180 shows in een jaar. Dus dat uh, is twee, drie keer in het weekend. Dus ja. dat, uh, dat gaat heerlijk. Ja. En dat is echt fantastisch. En uh, ja, ik ben gewoon heel dankbaar dat het mij gegund wordt. En dat ik uh, eh, zoveel mag doen... Alleen af en toe moet je wel een keer even een beetje de batterij opladen. Hè? Een beetje, ja, op de een beetje vast terugnemen in de Zeker, zaal, ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar zoals nu is het dan druk weekend. Maar ja, weet je, uh, het is wel het leukste vak uh, om te doen: mensen ja. vermaken. Dus uh, dat is het. Nou ja, we hadden het er net al over. De Mali-broer in die koelkast, maar de koelkast. <laughs> nou, ik, ik, liep de, ik moest net naar het toilet. <laughs> dus ik dacht... Ja, jij stond toch in de studio. Dus ik dacht, ik trek even die koelkast over. Om toch even stiekem te kijken. Maar hij stond er niet in. Vind ik wel jammer. Maar, ja, maar jij hebt hem wel, een, uh, heb hem wel in de playlist. Ik heb hem wel in de playlist. Je hebt hem wel in de playlist. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is wel weer een goed maken. Ja, wat is het dat... Uh, want dit nummer, is, is dat ook... Uh, Zat je op het strand of, of, of wat? Nee, nee, nee, nee. Malibu is helemaal uh, een idee van mezelf. Want ik dacht van, wat, wat de hoogkamer kan met elkaar Lemmer dat uh, ja. ga ik ook eens even uitproberen. En okay. toen heb ik dat gedaan van uh, uh, Malibu. En ik zat een keer aan de pauze of zo ergens en toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, dat is wel iets leuks. Iets over Malibu of zo. En dat past wel in dat deuntje en uh, ja, zo... Uh, zo gezegd, dat zo is niet, Het is niet dat, dat uh, René de koelkastrol heeft. Uh. Maar wat is het? Mi pilsje, ben ik kwiet. Nee, René heeft ongeveer drie flessen uh, koud leggen in de tuin. Dus daar hij me vanavond mee bezig. Nou, oh nee, ik moet eerst een bramen nog weghalen. Mi pilsje, ben ik kwiet. Dat was, uh, dat ja, ja, ja, ja, was normaal, hè? Nee, ja, ja, ja. Ja, ja, maar ik ja, ja. moet eerst de tuin ja, doen, want ja, anders krijg je niks. Mi pilsje, ben ik kwiet. Wat ging die ook Ben Weet ja, jij nog hoe die ging? Ja, dan, hij zong het net. Oh ja ja, ja, ja, ja. Mama, waar is mijn pils? Mijn pilsje ben mama, is ja, pils? Pils? ik wiet. Mama, waar is mijn pils? Mien pilsje ben ik kwiet. Ja, want mama, waar is ja. mijn pils? dan? Ja. Ik, uh, ik lees een, een stuk of tien. Ja, mama, waar is pilsje? ben ik Ja, het is wel een gezellige show, Ja, ja, ja. Lekker luchtig, hè? Ja, dat moet ook. Het is wel warm, hè. Ja, dan denk ik, nee, zit hier met een overhaal. Ja, ja, ja. Of denk je dat gezonde? Ik zou haast denken, je hebt een snack geëten of zo, uh, Renan. Je kijkt wel benauwd. We gaan er eentje drinken. Ik wil je goed drinken, en dat is wat ik doe. In de zomerzon ver weg van huis. Het Caribische strand Waar Malibu hier wordt geschonken Zoek ik verkoeling, want mijn rug is verbrand Ik zee op de achtergrond Ik kom hier voor mijn rust, dus mij niet bellen Van niets toen krijg je ook een droge mond De vijf zit in de klok, dus ga ik maar bestellen Een Malibu, Mali nog een Malibu Mali Waar ben ik beland? Een baar zee op de achtergrond. Ik kom hier voor mijn rust, dus mij niet bellen. Zoverum nog steeds een droge mond. Het is na vijf en ik kan beter niets bestellen. Een Mali Mali nog een Mali Mali Ja, lekker Malibu, Maaiko was dat. En, uh, ja, die zit hier aan tafel. En, uh, aan de telefoon hebben wij... Ja, zeg het zelf maar. Henk Dissel. Hi hey, Henk. Gooi. Goeden, uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, zat je er ook later of uh, was, je, was, je, was je ergens mee bezig? Nou, ik zit in bad. Ah, <lacht> dat, uh, dat doe je goed. <lacht> dat doe je goed. Over een half uur ga ik weg, dan gaan we richting Assen vanavond. Oh, je gaat vanavond richting Assen. Ja, met het uh, Truckstar Festival. Ah, lekker. Dus hey. dat mag ik vanavond zingen. Ja, want uh, jij bent uh, toch wel een bijzondere titel. He, deed het ja. pijn uh, toen jij uit de hemel viel. Ja. <laughs> nou, de, de, mijn, mijn collega's die vroegen, uh, vroegen zich af of, het inderdaad, uh, uh, of je dat gevraagd hebt en uh, of het pijn deed. <laughs> nee, ik heb niet gevraagd. Nee, we hadden het eigenlijk over liedjes. En toen zeiden we van, uh, ik wil graag iets zingen altijd... Ja, wat er op dit moment speelt, dus wat er gebeurt tijdens het uh, uitgaan, tijdens de stappen. Ja. En toen zei ik, ja, volgens mij worden er vaak ook he hele foute openingszinnen gebruikt. Zoals deze, dus, uh, ja. Ja, toen zeiden we nou, we moeten gaan zoeken naar de allerfoutste en alle slechtste En dat was deze. En dat hebben we toen ook als titel gebruikt. Ja, want, uh, nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat ze dan uh, ja, moeten lachen als je dat, uh, dat <laughs> zegt. Ja, nee, het werkt goed. Het is, uh, het is een leuke creet is het geworden en dat is altijd wel belangrijk in een liedje. Ja. Ik merk dat nu ook tijdens mijn optredens van, uh, ja, hoe doen ze mee? En nou, eigenlijk na twee keer het gevrijd, dan zingen ze hem wel mee. Dus de, de creet is denk ik uh, goed bedacht door zo. Ja, nou, ja, er is een, een, een mooie clip bij geschoten. Ja. Dus uh, ja, die is ook te bezichter op YouTube. Ja, die staat er ook op, ja. Ja, en dat, uh, de dames die erop staan, die uh, is dat uh, je vrouw, of familie? Uh... Nee, die kende ik persoonlijk niet. Die hadden ze uh, ingehuurd voor die dag en uh, die, die moesten daar in mijn clip spelen. De clip is opgenomen in Zeist, uh, waar ik ook woon. Ja. Dus uh, ja, we hadden toevallig ook mooi weer, dus het is een uh, zomerse clip geworden. Ja, het ziet er goed uit in ieder geval. Ja, zeker. Ja, de, de clip dan, hè? Ja, ja. <laughs> Ja, dat een fout opening, <laughs> Ja, ja, ja. <grijgene> hey, maar, uh, ja, ben je, want uh, deze is nu uh, al een aantal weken oud. Ja. Uh, uh, ben je al met iets, uh, iets anders bezig? Ja, we hebben afgelopen tijd heel veel liedjes uh, gem uh, gemaakt eigenlijk. En uh, die zijn al ingezongen. Ik denk wel een stuk of zes, zeven. Ja. Uh, en nu gaan we gewoon kijken van, uh, ja, wat is uh, was een goede opvolger en... Uh, dat een beetje bij, bij de tijd past, bij het weer past. Dat feest wordt onderhand belangrijk. Als ja. je met een zomersliedje komt, dat het ook mooi weer wordt. Dus uh, nee er liggen verschillende liedjes klaar. En uh, we gaan nu kijken wat de volgende wordt. Maar dat zal rond uh, september zijn dat die uitkomt. Oké, okay. doe jij nog wat met, uh, met de feestdagen? Of, uh? Uh, nou, dat, weet ik nog niet. dat duurt nog uh, een maand of vijf, hè? Vijf en een half? Ja, zoiets, ja. Maar uh, meestal neem ik vrij. Met uh, kerst neem ik eigenlijk altijd wel vrij. En... Uh, ja, oud en nieuw, dan wil ik nog wel eens in het begin van de avond optreden, maar het liefst neem ik altijd vrij op die dagen. Ja, ja wat, uh, en uh, uh, ben, ben jij een uh, fanatieke kerstmens? Uh, ja, ik vind kerst wel heel erg leuk. Uh, ik ben natuurlijk altijd al onderweg met, met de leuke dingen, dus als iemand jarig is in het weekend of, of ja. bruiloft, ik ben er bijna nooit bij. Dus dat vind ik altijd wel leuk om dit soort uh, dagen wel echt vrij te houden en uh, ja, met je gezin de, te vieren. Ja, ja, want die, ja je bent uh, voor zover ik weet een beetje een, een, toch wel een familiemens. Ja, zeker. En, en uh, ja, dan, dan, dan, dan, ja dat, dat stel je toch voorop, zeg maar. Ja, dat vind ik altijd wel... Uh, er kan geen optreden tegen nee. op op zo'n avond, vind ik. En, en, uh, Kerstsingels en dergelijke, uh, gaat dat nog... Uh ooit uitkomen bij jou? Ja, ik heb een stuk of vijf of vier. Maar uh, voor afgelopen uh, december nog eentje met Monique Smit. Ja. Maar uh, ik vind het moet je niet veel doen. Eén keer in de drie, vier jaar vind ik het leuk om te doen. En dat zijn liedjes die blijven altijd wel weer terugkomen. Als ja. je een leuk liedje hebt gehad. En met Monique Smit is een heel leuk liedje geworden. Dus uh, ik verwacht dat ze die aankomend jaar gewoon weer gaan draaien. En Ja, ik ben wel gevraagd voor weer een duet. Uh, ja. een, een kerstduet. Maar... Uh, daar moet ik nog over nadenken. Ja, ja, want, uh, nou ja misschien ooit uh, eens een, een leuke open... met uh, diverse. Uh, ja. Wat je, wat je dan hebt. Met wie je hebt gezongen? Ja, de, ja wie weet. Ja, ik heb pas één nu gedaan met, uh, voor een kerstliedje. Ja. Maar. Uh, ja, weet je, de, de blijft wel altijd. Je merkt gewoon de, de grootste kerst, kersthits. Die blijven altijd gedraaid worden. En ik kan geen hit opnoemen van de laatste. ...tien jaar of Nederlandstalig... ...of wat dan ook qua kerstmuziek... Het is toch heel moeilijk om daar uh, een liedje in te vinden... wat, wat ja, nou echt een hit zou moeten worden. Het ja. blijft toch altijd bij de standaard liedjes, uh, ja gewoon de grote, grote hits die iedereen kent. Ja. Dus ik denk, uh, ja, wie weet ooit... maar uh, voor voorlopig uh, blijf ik gewoon... Uh, ja, gewoon even normale muziek maken... nog even geen kerstmuziek. Nee, dus uh, geen eenzame kerst... net zoals Hazes. Uh... Nee, gelukkig niet. <laughs> gelukkig niet. Hé, hey, maar... Uh, nou ja, ik, we wachten het af... Uh... Ja, kijk, kijk, we kijken uit naar de, naar de volgende single. Ja, huh? nou, in uh, september gaat, komt hij eraan. Dan uh, gaan we je vast wel weer horen. Nou, superleuk. En uh, ja, rest mij alleen nog de vraag, uh, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Uh, ja, op Instagram ben ik te volgen, Facebook, uh, TikTok, uh, ja, op YouTube kunnen ze van alles vinden. En mijn website is www.hengdissel.nl Nou, moeilijker kunnen we het niet maken, toch? Nee, daarom. <laughs> Hé hey Henk, ik zou zeggen heel veel succes. Dankjewel. En uh, dank je voor de tijd. En ik kijk uit uh, je dat bedankt. je... Je moet, je moet dadelijk wel naar assen, hè? Ja, daarom. Dus ik ga nu papa uit de met de auto in. Oké. Hé, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem draaien. Mijn naam is Henk Dissel en hier is mijn allernieuwste single Deed het pijn toen jij uit de hemel viel. Hé hey Henk, dankjewel en een uh, heel goed weekend. Jullie ook. Goed gedaan. Hé, hey, doei, doei. Doei, doei. Hoi, hoi. Paar de fotograaf, wat schat, je bent een plaatje. En ja, dat was het eerste wat ik zei. Hoe kom ik aan die woorden? Ik blijf mezelf verbazen. Nee, dat is toch niet voor mij. Een slechte oog. Open... Weet niet van. Ja, deed het pijn toen je uit helemaal viel. Ja, dat lijkt me ja, wel pijnlijk. Henk, heen. Henk, Henk, Dissel, Dat, dat, ja. dat, dat, dat <laughs> lijkt me wel pijnlijk, ja. maar, maar wel een heel goed liedje hoor. Die ja, dat wel, is, dat is een heerlijk nummer. is wel uh, ja. goed bedacht ook uh, ja. door Henk. Ja. En uh, nou, mocht je nog luisteren, Henk, Michael zit hier gezellig in de studio met René. En het is hier lachen, en brullen. Dus uh, het is een en al gezelligheid bij Fred in de show. Dus, uh, maar een leuke ja. plaat gemaakt. Ja, ja heerlijk. Nog? Nee. Nee? Ja. Wat, wat wij zeggen, ja, nee. Dan, nee. wil je zeggen, René? Moet je ook nog wat zeggen? <laughs> Tegen Henk, dat hij niet moet verdrinken. <laughs> oh, ja, je ja, ja, uit. Als oh, je, je bedoelt... Oh, oh, Ja, hij zat in bad. Ik nou, dacht onder. al. Ik dacht al. Ja, onderdrinken. drinken. <laughs> hey, ik heb... Uh, ja, we gaan nog één uh, nummer met je draaien van je. En uh, dat is... Uh, Jij bent er één uit... Een miljoen. Ja, dat is leuk dat je die draait. Want uh, dat is natuurlijk wel weer een liedje zeg maar, uh, van mijn uh, dansbare stijl, wat ik ja. al zei. Dat is zeg maar de Microsound. En dat is wel allemaal de, de liedjes uh, wat ik dus nu de laatste tijd allemaal maak. Maar ook, jij ja, bent er een naar de miljoen. Die kwam in 2000, even kijken, 2020. Nee... Nee, 2018 18. inderdaad. 18 vooral. Jeetje, wat ja. met tijd, hè? Ja. En uh, ja, toen kwam die uit. Maar dat, dat nummer heeft het eigenlijk ook heel goed gedaan. Ook landelijk gezien, hè, bij, uh, bij grote stations. Maar ook bij de zenders zoals hier natuurlijk. Uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Maar het is echt wel uh, een liefdesliedje. Maar het is ook wel een lekker zomersliedje. Dus het uh, past wel ja, het past erbij. heerlijk in deze periode. Zeker. Hey, en... Ja, kijk hoor. Uh, Je hebt nou een nummer uit. Een aantal ja. weken. Uh, ja. Gaat, gaat er binnenkort wat, wat nieuws uitkomen? Nou ja, ik moet zeggen, uh, deze gaat nog erg goed. Uh, zowel in uh, Nederland als België. Uh, staat hij in andere hitlijsten, wordt hij overal gedraaid. Uh, ja, ik mag niet klagen daarin. Maar ja, we hebben eigenlijk uh, net ook wat Henk zei uh, uh, aan de telefoon. Ik heb zelf ook al uh, een stuk of drie liedjes klaar liggen. Ook al ingezongen en al. En uh, ja, eigenlijk een beetje uh, doen we hetzelfde als. Uh, He, wat Henk bedoelde van wanneer breng je zoiets uit... en wat past het beste bij het weer... en wat past het beste uh, qua periode erbij. En, uh, maar ik denk uh, misschien, misschien september, oktober of januari. De, maar dat ligt ook net een beetje aan... Zeg maar, uh, in hoeverre deze nog loopt. Want ik vind wel, als een liedje goed loopt... dan ja, waarom zou je dan heel snel weer een nieuwe maken? snap je Dus je ja, moet wel uh, een beetje uh, het nieuwe nummer de kans geven... dat het een beetje verder kan aanslaan... Of, dat, dat de radio het nog wat langer mee kan draaien. Want het is wel zo, als ik bijvoorbeeld uh, volgende week met een nieuwe single kom... dan hoor je in één keer, we dansen tot het ochtend bijna niet meer, zeg maar. Want, uh, ja, je hoort uh, hem daar wel, maar dan wordt het naar de achtergrond uh, in één keer. En dat is, is wel jammer. De achtergrond, ja, ja. En dat vind ik zelf wel jammer, en zeker nu voor deze zomerplaat. Dus, uh, ja. Maar we hebben genoeg liggen en het kan ook zo maar zijn... dat ik uh, tussendoor nog wat opneem. Dus, uh, nee, maar goed, het, het er komt genoeg kan, aan. kan ook in ja. ieder geval uh, voor het najaar. Ja, ja, zeker, en, en, zeker, en, zeker en, absoluut. Wat, ja. wat, wat, heb, jij, heb jij trouwens iets met, met kerst of, of heb je zoiets ja, van, nou ja, het is leuk kerst, maar... Zeker. Uh, nou ja, ik, ik treed altijd op uh, uh, met kerstmiddag in Hengelo vaak, bij mij dan uh, in de buurt. Dat doe ik altijd wel. Eerst en tweede kerstdag uh, doe ik eigenlijk nooit optredens. Want dan ben ik gewoon, ik vind gewoon een moeite maken voor je familie. En, uh, ja. uh, en uh, dat is gewoon heel belangrijk dat je dat, uh, uh, die twee dagen deelt met elkaar. Ja, oud en nieuw is ook altijd heel gezellig. En ja. uh, daar treed ik ook altijd wel op. Dus uh, ja, dat gaat altijd wel lekker door. Maar ik vind het altijd wel hele gezellige maanden. Ja. En vooral als het er uh, ook nog bij sneeuwt... dan is het hele plaatje compleet. Vind ik altijd. Ja, maar, maar dat dan, hebben we niet dan, voor dan moeten, zeggen. Dan moeten we de kerstmuziek opzetten. Ja, precies. Maar dat hebben we niet voor te zeggen. Maar dat duurt nog wel even. Hè. Dat duurt nog wel even. We gaan ja, eerst ja. lekker genieten van deze... Uh, Zomer hè? en van het zonnetje. De vakanties lopen nog. Dus, uh... Ja, zeker. Ja. Ja, ga jij nog een vakantie? Of, uh... Ja, ik ben in uh, mei ben ik nog uh, in Kors geweest, in Griekenland. En wij gaan in oktober, begin oktober, gaan wij nog. Uh, of vakantie. Waarschijnlijk wordt het dan Spanje of Turkije. Die kant uit. Okay. Maar we hebben nog niet geboekt. Maar we zitten wel uh, een beetje, beetje te beetjes, kijken. Van, uh, een beetje uit, uit te zoeken. Ja, ja zeg maar, zeker. Uh, ja. Ja, mijn vriendin doet dat allemaal. Ik doe dat zelf niet. Dus nee. uh, daar hou ik me niet echt mee bezig. Maar, okay. uh, zij kijkt wel uh, maar een beetje. Dan is het ook wat voordeliger natuurlijk. Ja, uh, uh. Dan als je in het hoogseizoen gaat. Zo is het ook wel. Alleen uh, ja, dan uh, gaan we gewoon weer eens even uh, die batterij opladen. En dan ja. vol er tegenaan. Maar dat moet ook ja. wel uh, met zoveel optredens. Dus uh, weekje of twee. Super belangrijk. Nee, nee, nee. Dan uh, doen we wel een stuk of tien dagen of zo. Oh, niet zo heel lang, hoor. Dus, uh, uh, kan niet te lang wegblijven. Kan niet te lang wegblijven. Want René, die moet, die moet weer naar de optreden. natuurlijk. Die staat al weer te trappelen, hè. Die staat al ja, weer te trappelen. Ja, ja. Wat blijft hij nou hier? Ja, zoiets, ja. Nou ja, volgende week is die erbij, hè. Want volgende week speel ik live... Uh, in Apeldoorn, in het Oranjepark, treed ik ja, live op. Ja. Uh, maar ja, dat is nog even te bezien. Want eh, als het heel slecht weer is... Afhankelijk van het weer natuurlijk. Afhankelijk ja, afhankelijk van ja, het ja. weer. Ja, dan lassen ze het af. Maar ja. we, we hopen wel dat het uh, redelijk weer gaat worden. Dat hopen we nog maar. Maar ja, weet je, dat is nu nog net iets te vroeg om uh, te zeggen wat het wordt. Ja, Sta je nog ergens in podia's in het land nog? Ja, ja, nou ja, zoals dat. Het is natuurlijk een groot festival. Ja. Ik heb uh, vorige week nog gestaan op een heel groot festival in Den Helden. Uh, ja. Ik ga nog heel veel kermissen doen in feesten en de Schuttersfeesten. Uh, vanavond heb ik nog een uh, 50 jaar. Is iemand 50 geworden. In Enschede, een privéfeest. Uh, dus er staat genoeg eigenlijk gepland. En de mensen kunnen het ook allemaal volgen. Uh, op mijn website, zangermichael.nl Daar staat ook een uh, volledige online agenda op. Dus uh, genoeg reden om uh, daar alle info uh, op te bekijken. Nou, dat uh, bij deze. Ja, ja, ja. ja. Niks meer aan toe te voegen. Nee, niks meer aan toe te voegen. Ja, de social media. Eindig gesprek. Ja, Eindig gesprek. Media's. En met de social media uh, ben je ook uh, actief op? Ja, ja, ja, ik doe heel veel met uh, Instagram en uh, Facebook. En Spotify natuurlijk, kunnen mensen allemaal uh, mij vinden. En mijn naam spellen juist als M-A-I-C-O. Want sommige mensen doen het ook wel met een K. Maar, ja, maar als, nou, het als, als, is M-A-I-C-O, Michael. Ik denk dat als je Michael met een K op, op Google indrukt, dat je dan uh, ook jou tegenkomt. Ja, ja. En ook op Spotify, René? Nee? Ja, met ons hoor. Oh ja, ja, ja, oh, ja, want René is ook artiest. Die zit in een ja. koor, hè? Die zingt ook. SOS, Matrozenkoor. Oh, oké. Jullie doen ook veel shows, hè? 60. 60 per jaar? Dat per het hele land Nou, in de omtrek in de regio. oké. Dat doe ik al 22 jaar, dus. Zo. We zijn met een man of 28. Oké. Dat is altijd leuk. Ja, echt super. En schuift dat nog een beetje? Ja. Nou, niet te veel van jij. Broer. Oh, nee. oh, we doen een flesje. of zo. <laughs> Mooi, hè? Oh, nee, maar nee, leuk. dat maakt er niet uit, maar het is toch, het is toch hartstikke leuk. Voor, voor nee, dat is niet wat te doen, heeft. Oh, ja, ja, ja, ja. Sorry, René, sorry. Dat is een grapje. Nee, we gaan, uh, ja, we gaan de laatste plaat even draaien. Ja, hartstikke en, leuk, hartstikke leuk. En fijn uh, dat je de aandacht. Uh, aan mijn nieuwe single. Uh, <laughs> heb geschonken. <Ik laughs> heb geschonken, ja, precies. Dat wilde ik bijna zeggen. Ja, ja, ja. En uh, nee, daar ben ik je dankbaar voor. En ik, vind het, ik vond het echt super gezellig. Ik, ik, ik zit alleen maar te lachen hier. Want het ja, is nee, gewoon. Is, een, is, een, een. Toen ik binnenkwam, toen dacht ik van. wat gaat het worden? Want dat is toch altijd even een vraagteken. Ja. Maar ja, als je eenmaal begint te praten, dan, uh, ja, dan gaat het alle kanten op. Maar ik, ik merk wel dat het hier wel heel gezellig is. Dus ja, het wel, is zeker ja. voor een herhaling vatbaar. Hoop ik dan, dan, dan, ja, Hoop ik dan, kan... hè? Uh, ja, dat gaan we dan doen. Als er weer een nieuw liedje is, dan uh, schuiven we ja. weer aan. Ja, dus, uh, nee, dat is prima. Dan gaan we de weg wel weer terugvinden naar Zandvoort. Ja, <laughs> zeker. Van, uh, vanuit Einschede uh, en Apeldoorn. hè? is uh, toch? Pak jij <laughs> dan een fiets hier? <laughs> wat zeg je, Pak jij dan een fiets hier? De, de fiets hier? <laughs> <laughs> Het is een, een lopen, man. Oh ja, nou, ja we, we zijn nu met de trein voor ja, de we, we, we zijn we niet graag... met de auto, wat ja. waren er een. Zo'n zo zo weekendvrij uh, kaartjes ah, ik, we. ik werd straks dus nog gebeld door een of andere boer... die uh, een illegaal uh, looppad door het Weiland heen. Uh, oh, die, die uh, vrouw met die drone eroverheen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Die zag er rij natuurlijk lopen. Wat deed je daar aan? <laughs> Wil je dat nog even toelichten ja, ja. En de luister? Ja. <laughs> Maar zo kan die wel weer, jongens. Hey, hartstikke ja, Ik zou zeggen, dankjewel. En, uh, ja, nee, echt super. Hele, super hele goede je. terugreis uh, voor zometeen. Het was erg gezellig. En uh, Fred, uh, bedankt voor alle support. En uh, we komen er snel een keer terug. En uh, ja, de luisteraars gaan nu luisteren naar uh, de, niet de nieuwe single, niet de nee. laatste single. Maar wel de single die ik in 2018 ja. Ja. heb uitgebracht. Ja. Oh. Uh, is ook een lekker zomersliedje. En uh, ja, ik hoop, uh, lieve luisteraars, dat u het een leuk nummer vindt. En uh, laat het nog even weten. Als je het ook niks vindt, mag ook. Ja, toch? <laughs> en, ook. en als je het wel <laughs> leuk vindt, laat het ook even weten. Ja, zo hey, is uh, het. I'm Mieke. Bye, hey. bye bye. Als jij voorbij loopt, weet ik niet wat ik moet zeggen. Ik wil je vragen om eens met me uit te gaan. Worden, maar weet het niet uit te leggen Dan ben jij alweer bij mij vandaan Dus ik neem me voor nu die stap is echt te zetten En je te vragen wanneer heb je tijd voor mij Als ik blijf zwijgen dan zal ik je hart nooit binnen. Zet me, trek me nergens maar vandaan Die grote vraag heb ik al zo lang willen stellen Jij bent leuk, maar zie je mij ook staan. Je bent er één uit een miljoen Een zoen voor jou toe alsjeblieft Voor jou wil ik werkelijk ik alles doen. Of nooit was ik zo verliefd. Je bent er één uit een miljoen Een zoen voor jou toe alsjeblieft Wat zou je doen als ik je zoen Nog nooit was ik zo Het is een miljoen, het is een bejaard om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 Y siento ganas de irte a buscar. Oh, me oh, dicen oh. esa libreta, sin más razones. La hora y la fecha, y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger. me quedo, me quedo contigo. Y si yo...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 Zandvoort en omstreken. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Hey, ayer te vi. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besando la he así como te me besaam. En par de meeleden. Tot zover Karel, G en Amagora en dat de salsa-versie natuurlijk. En uh, ja, ze zijn weer naar huis, Michael en uh, René. En aan de telefoon hebben wij Alwin. Alwin, een hele goede avond. Hallo, goede avond. Ja, wat kriebelt het er zo? Ja, ik, nou, ik ben benieuwd, joh, want het is goed dat je een hele paniek op zoek naar hetgene wat er zou kunnen kriebelen. Ja, misschien... <laughs> <laughs> dat jij het wel weet. <laughs> Nou nee, ja, leuke tekst. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe ben je daarop gekomen op die tekst? Nou, we zaten in de studio en wilden heel graag een beetje een soort samba-achter liedje maken, zoals uh, gelijk aan Hetje even van mij. Ja. En uh, dat doen we meestal aan de koffietafel. En uh, Niels Hartkamp en ik zitten daar samen met de brainstormers ook, maar goh, wat gaan we maken? En we hebben dit jaar rond, we hebben drie liedjes uh, opgenomen, een walsje, hebben een drieksliedje gemaakt, en, en dit... Ja, dan zijn we tegen elkaar, ja, iets of iets wat, wat, wat moet kriebelen, wat, wat ja, En dan is oh, wat kriebelt het toch zo? En toen was hij ineens uh, gevallen, zeg maar. Oké, okay, dus is uh, dus eigenlijk uh, een geluk bij een ongelukje. Ja, klopt. Maar ik moet er wel bij zeggen, we zijn inmiddels een paar weken in de promotie. En ik hoor van iedereen die denken, oh, dat, is, uh, dat zijn misschien murretjes of beestjes of iets dergelijks. Anderen denken weer aan andere kriebeltjes, dus het lichaam wordt een beetje alle ja, mijn ja, collega's die, uh, die hiervoor zaten, die, uh, die, die vroegen wat af dus uh, <laughs> Ik zeg, nou, ik zal het aardig vragen, dan weet je het. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja, deze is al een aantal weken uit natuurlijk. Uh, ben je onderweg? Zit je in de auto? Ja, hoop We zijn aan het optreden toe in, in België. Oh, oké. Okay. Ja, en ik weet niet hoe het weer bij jullie is bij ons een beetje bewolkt, maar bij ons dan nog wel de echo op 13 ongeveer. Dus we zitten al een nou, de auto. Nou, het is hier uh, totaal dichtgetrokken en grijs dus. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, dus als jij daar het zonnetje hebt, dan uh, zit je goed. We zitten een stukje best wel zuidelijk in, in België. We gaan richting uh, Passendaal uit dat plekje. Oké. Okay. Dat ligt tegen, tegen het valse Rens aan helemaal. Dus dat is een behoorlijk eentje tuf. Dat is een uh, behoorlijk eentje, ja. Ja. Nou ja. In, in ieder geval, als je daar het zonnetje hebt, dan is het prima. Precies, dat is ook zo. Ja, ja toch? Wat is de, is een buiten optreden? Uh... Het is binnen. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, dus, dus, dus ook al uh, knalt het naar beneden, dan uh, zit je nog droog. Ah, absoluut, ja. ja. Dus er uh, maar van alles gebeuren, zeg maar. Ja, nou ja, nou ja alles. <lacht> <lacht> la, la, laten we het niet hopen. Want, <lacht> het, kan, het kan aardig spoken, hè? zeker daar in het zuiden van Tenminste, het zuiden ja, van uh, ja, dat, uh, dat wil nog we wel eens uh, raar uitpakken daar dan. Oh. We stonden vorige week ook aan die kant en er was, uh, we kwamen terug en ineens het echt pikdonker was de ja dan waren we zagen geen hand over meer. Dat is echt, echt enorm donker. Ja, ja dat, dat zeg ik. Dat kan zomaar in één keer uh, omslaan. Dat, uh, nou ja, dat hebben we hier ook natuurlijk. Alleen niet zo vaak als daar. Nee, ander, ander weer. Ja, ja. Hey, maar ben jij eigenlijk ben jij met, met wat anders bezig? Uh... Nou, we hebben eigenlijk wel een beetje luxe. We hebben dit jaar hebben drie liedjes uh, gemaakt, ook klaargelegd. Van de maris is het anders zo, dat een beetje dat we dus liedjes maken om 5 voor 12. Ja. En best wel, tenminste is echt een release datum, Dat dus datum dat die moet uitkomen. En dan zitten meestal de laatste nog volop. Dus de is de teksten en lijnen om, om wat, wat te maken. Alleen dit jaar hebben we het anders gedaan. Dus we hebben drie tal drietal liedjes gelijk achter elkaar opgenomen. En, en de vorm is even laten liggen en veel wat zou er een nieuwe single kunnen zijn. Ja. nog, ik ben verjaardag en ik heb een, verjaardag, een, een verjaardagsshow gedaan... en we hebben de mensen laten kiezen wat het leukste was van de drie om op een single te zetten. Dus ze hebben alle drie liedjes in de zaal gezongen. Op de tafels hebben we het getal neergelegd, dus het getal 1, 2 en 3. Ja. En toevallig de was deze nieuws, was dat het, uh, het derde liedje. En uh, ja, zo is uitgekozen. gekozen. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk. Ja. Een leuk idee ook, trouwens. Ja, toch? Ja, ik ja, dacht ja, het, het wel. Het was lastig, want je hebt dan natuurlijk drie liedjes waar je denkt, ja... Ja, het zou het eigenlijk alle prima kunnen zijn, maar ja, de mensen, dat is veel belangrijker, die moeten kunnen kiezen, dus het publiek ja. heeft gekozen. Ah, oké. Okay. Hey, en sta jij nog ergens uh, op uh, grote podia's, uh, ergens in het land? Ja, mensen kunnen best even kijken op de website, op www.alwin.nu, daar staat gewoon netjes de agenda in, en waar ik allemaal te vinden ben en waar ik er sta. Ja. Dus op de website www.alwin.nu, daar Alwin. staat eigenlijk al de info uh, op. Ah, oké, okay, want daar, uh, daar is de agenda dus up-to-date. Oké, en dan doe je nog wat bij TikTok, Facebook, Instagram? Ja, we staan op Facebook en Instagram en Cisco ook op TikTok. Maar dat is wel even wennen hoor, Ik hebben natuurlijk vroeger de postzegels geplakt. Ja, ja. Dat is natuurlijk... Dat is TikTok natuurlijk alleen wat nieuws, maar goed, dat hoort erbij tegenwoordig. Ja, ik ben er ook niet zo sterk in, maar goed, het fenomeen biedt zich aan, dus. Ja, je kan er niet meer omheen, hè, ik toch? Nee, nee, nee. Het is. Uh, eigenlijk staat het boven alles. Tja. Ja, het kan raar, uh, hoe raar het ook loopt. Ja. <laughs> maar ja, goed, uh, we doen er niks aan. Nee, we zullen er bij moeten doen. Hé, hey, en. Um, ja, de, de, de, de feestdagen. Uh, ga je nog wat met de feestdagen doen, uitbrengen? Ja, dat. Nee, ik die, we roepen eigenlijk al een paar jaar, want we hebben ook een kerstjeeltje. Dat moet je nagaan, We zitten dus in de zomer met 23 plus. Ja. Maar uh, we hebben een kerstliedje leren, we roepen eigenlijk al een paar jaar en dat we dat een keer willen uitbrengen, maar elke keer komt dat niet van. Okay. Maar voorlopig is het gemiddelde zeg maar, van één periode ongeveer. Dus we zitten meestal in de zomerperiode. Dit is heel goed gevallen om, uh, om uit te komen in, uh, in juli. Ja. Dat zit je mooi op het zomerseizoen, zeg maar. Ja, ja. En ja, en, en ineens komt dat weer. Dus het, het is wel tegenwoordig wat makkelijker om het uit te brengen zeg maar, dan, dan, dan uh, een half jaar geleden. Ja, ja. ja, goed, dit, uh, in ieder geval, hij legt op de plank. En uh, ja, de tijd uh, zal daar zijn wanneer je hem uit gaat brengen. Ja, precies. Ja, dat, dat, dat komt vanzelf. Dat ja. komt vanzelf. Ja. Hey, oh en dan uh, noem nog één keer je site op. Uh, www.alwin.nu Ah, oké. Okay. En dan, uh, daar kunnen mensen jouw agenda volgen. Daar staat alles op. Ah, oké. Okay. Dan moet het goed komen. Zeker weten. Hey, als jij hem aankondigt, dan uh, gaan wij hem uh, draaien. Nou, super. Nou, die ik met het beren bij Nieuwe Wat kriebelt het of zo? Hey, ik zou zeggen dankjewel. Hey, dankjewel voor jullie tijd en voor de aandacht. Ja, graag gedaan. En uh, nou ja, tot de volgende. Tot de volgende keer. Hey, succes vanavond en uh, een goed weekend. Dankjewel. Hoi hoi. Go. Hoi hoi. Kriebel het of zo, Kriebelt het zo. Nou dat kan maar één ding wezen. Ja dat moet wel liefde zijn. Oh oh oh, wat kribbelt het of zo. Kriebel het zo, kribbelt het zo. Nee daar valt niets tegen te kraten. Die avond, daar ik jou tegenkwam. Het duurde maar even, stond meteen in vuur en vlam. Ik nam je in gedachten, die avond met me mee. Ook al had ik toen nog geen idee. Oh, oh, oh, wat kriebelt het toch zo? Kriebelt het toch zo? Kriebelt het toch zo? Nou, dat kan maar één ding. Ja, dat moet wel liefde zijn. Oh, oh, oh, wat kriebelt er toch zo? Kriebelt er toch zo? Kriebelt er toch zo?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 Een tijd voor komen, een tijd voor gaan, een tijd voor gaan is gekomen en dat allemaal op uh, zaterdag, de 26 uh, juli 2025. Ik hoop dat het uit de dus zin was. Als gast was uh, vandaag in de studio, Michael samen met René We hebben wat uh, nummers uh, gebeld, Henk Dissel, Alwin, en uh, Peter Zomer. Zo zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en uh, heel goed weekend. Let een beetje op elkaar, wees zuinig op elkaar en tot volgende week. Bye. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.